Hij wist te ontkomen door in het water te springen. Zijn twee medepassagiers kwamen om. Een van de mogelijke schutters werd eind januari aangehouden. De rechtbank in Zwolle heeft een agent veroordeeld tot 180 uur werkstraf... en een half jaar voorwaardelijke celstraf voor tweevoudige poging tot doodslag. De agent schoot in Deventer, een inbreker in het gezicht en een ander in zijn been... toen die na een inbraak in een winkel door een kapotgeslagen glazen deur naar buiten kwamen... Volgens de agent voelde hij zich bedreigd. Maar de rechtbank concludeert dat de zaak anders lag, zegt de persrechter. De agent stond twee meter van die toegangsdeur opgesteld. Deze twee inbrekers kwamen min of meer gebukt allebei naar buiten... en zijn eigenlijk ogenblikkelijk door deze politieman neergeschoten. Dus dat het zo is geweest zoals de politieman heeft gezegd... dat deze mannen op hem afkwamen uh, lopen... Uh, daarvan is geen sprake geweest, zegt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie besloten... dat er geen reden was om de agent te vervolgen... maar daar hadden de verdachten beroep tegenaan getekend. De inbrekers zijn nog niet hersteld van hun verwondingen. De een heeft nog beenletsel, de ander heeft nog moeite met spreken en slikken. Het Openbaar Ministerie in Napels begint een nieuw onderzoek... naar oud-premier Bellusconi. Er zou een senator voor 3 miljoen euro hebben gekocht. Dat meldde Italiaanse media. Senator Sergio de Gregorio stapte in 2006 over van de anticorruptiepartij IDV naar de partij van Berlusconi, PDL. Daarvoor zou zijn betaald. De boekhouder van senator de Gregorio trok aan de bel over de betaling. En ook heeft hij het OM een brief van een naaste medewerker van Berlusconi, waarin wordt gerept over het kopen van de Gregorio. Het OM in Napels wil dat Berlusconi zich op 5 maart meldt voor verhoor. De A1 bij Hoevelaken is weer open na een ongeluk. Vanochtend ramde een vrachtwagen, een personenauto en schoot door de middenvangrail. Vier mensen raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur en zijn passagier raakten bekneld... en zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagen met Litouws kenteken... begon te slingeren en de personenauto raakte. De auto schoot de rechte berm in en de vrachtwagen reed door de middenvangrail.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 ANWB Verkeersinformatie, een rustig begin van de avondspits, 35 kilometer file staat er. De meeste vertraging zit rond Rotterdam. Een paar files vallen op, in het noorden op de A7 Herenveen richting Groningen, staat tussen Drachten en Afrit-Friese paden 3 kilometer. Er stond een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. Die is inmiddels weer van zijn plek, tussen Zevenbergse Hoeken en Randweg Dordrecht nog 4 kilometer.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 SP-Kamerlid Ronald van Raak over het meest gebruikte recht van het parlement. Vragen stellen. Hoeveel vragen heeft u al gesteld in de tijd dat u hier zo zit als Kamerlid? Dat weet ik niet. Ik ben niet een van de vele vragenstellers. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat als ik snel iets gere geregeld wil hebben... of snel iets wil weten, dat ik dan gewoon met het ministerie bel. Met de minister bel. En dan kun je vaak, als je een redelijke verstandhouding hebt... met zo'n minister veel sneller informatie krijgen... Uh, het voordeel van vragen stellen is dat het openbaar is. Dus dat iedereen ook het kan zien dat je vragen hebt gesteld. Het nadeel is dat het uh, drie tot zes weken kan duren voordat uh, de minister antwoordt. En uh, ja, dan, uh, dan heb je die informatie vaak al veel eerder nodig. Maar ik begrijp het goed, als u echt iets wil weten, dan belt u gewoon even het ministerie. Ja, vroeger kon dat niet. Vroeger werd dat, was dat verboden. Want uh, Kamerleden mochten geen contact hebben met ambtenaren... Uh, de laatste tijd is dat wat, uh, wat losser. En uh, vooral ook uh, ministers hebben medewerkers. die speciaal zijn aangesteld om uh, contact te onderhouden met Kamerleden. En die kun je altijd bellen. Als u dat doet, hè? Als dat echt sneller gaat. ja, waarom zou je al die vragen, die schriftelijke en mondelinge vragen. nog stellen in het parlement? Als je veel sneller aan die informatie kan komen. Nou, omdat je ook soms wil laten zien dat je die vragen hebt gesteld. Uh, maar. Ja, het is ook een, een, een middel om politiek te bedrijven. Want ja, in de grondwet staat dat een Kamerlid altijd antwoord moet krijgen. Maar ik heb ook wel gemerkt eh, in de jaren dat ik hier rondloop... dat eh, ministers vooral antwoord geven als ze al vermoeden dat jij het antwoord weet. <laughs> dus eh, ja, ik krijg als Kamerlid heel vaak informatie van burgers. Eh, ook geheime informatie, rapporten die nog niet openbaar zijn... Uh, een goede manier om dat openbaar te maken is... Uh, vragen aan de minister, kunt u het uh, mij toesturen? Probeer je nou ook vragen zo te stellen... dat je ja, de minister uh, toch een beetje lastig probeert te maken? Ja, zeker. Uh, daar kun je ook politiek mee bedrijven. Je kunt de vragen natuurlijk zo stellen... dat de minister er bijna geen nee op kan zeggen. Doet Ronald van Raak dat? Dat doe ik absoluut. En als je er ja op zegt, dan heeft hij een, een, een probleem. Nee, absoluut. Dat, dat, dat hoort er ook bij. En dan moet je juist vragen natuurlijk in het openbaar stellen. Maar dat, dat heeft ook met het politieke spel te maken. Hè? Het machtsmiddel van een Kamerlid is informatie. En ben je afhankelijk van het ministerie? Ja, het ministerie heeft vaak de neiging om te zeggen... nee, dat weten we niet of dat, dat, dat kunnen we niet geven... En dan moet je natuurlijk nog een keer vragen stellen waaruit, waarin je een beetje laat doorschemeren dat jij het wel weet. Dat jij bepaalde informatie al hebt. Nou ja, zo'n minister weet niet wat je wel en niet hebt en dan is hij geneigd om weer wat meer te geven. En dan de volgende keer stel je weer vragen waaruit bereikt van ja, maar minister, als u nou uh, nog een keer nee zegt, dan hebt u een probleem. Want dan hebt u de Kamer niet goed geïnformeerd. Nou, en zo is dat ook een spel wat doorgaat en doorgaat en eigenlijk ook een strijd om informatie... En dat is eigenlijk ook de enige manier waarop wij goed de regering kunnen controleren. Als ik kijk naar dat vragenrecht, vindt u dat daar iets nog aan veranderd moet worden? Of is dat een middel waar u zegt van daar kan ik goed mee uit de voet? Nou, de grote kritiek op het vragenrecht is dat er heel veel vragen worden gesteld. Er worden echt heel veel vragen gesteld. En sommige partijen maken zich daar ook zorgen over. De SP niet? Nee, want ik, ik weet waarom dat gebeurt. Ik weet dat ik over sommige onderwerpen wel vijf, zes, zeven soms tien keer vragen moet stellen om ervoor te zorgen dat de informatie boven tafel komt. Om ervoor uh, te zorgen dat de minister niet wegdraait. Dus dat heeft ook vaak met de kwaliteit van de beoordeling te maken. Wij noemen dat een kluitje in het riet. Dan, krijg je, dan stel je je vragen, maar krijg je eigenlijk ja, hele minimale antwoorden. En dan moet je gewoon blijven doorvragen en doorzeuren. En uh, als het te lang duurt, een debat aanvragen. Dat was een bijdrage van Klaas Den Tek. Het Vragenuur, met vandaag... Ria Katz, politiek redacteur van het Financiële Dagblad. Aukje van Roesel is datzelfde bij de Groene Amsterdammer. En Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. Carola Schouten, stelt u ook alleen maar vragen waar u, u het antwoord al weet? Nee, juist niet, zou ik hm. bijna zeggen. Uh, je wil heel vraag, vaak juist ook een reactie weten van een minister... Uh, ik herken overigens niet het beeld dat je zomaar heel makkelijk ambtenaren kunt bellen. Uh, dat kost soms toch echt wel wat meer moeite. En bij sommige ministeries is dat zelfs ook echt bijna nog steeds verboden. Ik weet, Financiën? Ik, nee, bij sociale zaken. Oh. Ik, ik heb zelf ook op sociale zaken gewerkt. En, uh, maar daar is het dus ook echt best wel lastiger om ambtenaren te spreken. Maar bovendien, je wil ook vaak een heel gedegen antwoord hebben op je vraag. Uh, het zijn vaak uitgebreidere vragen. Mm -hmm. Ja, en dan uh, is het toch beter om ze ook schriftelijk te stellen. Maar echt niet omdat ik dan meteen het antwoord weet. Nee. Maar ook omdat ik graag reactie wil van uh, bewindspersoon op bijvoorbeeld een rapport. Laatst had ik een, een rapport over schulden, uh, waar uh, best wel wat opmerkingen over stonden over het eigen beleid van uh, de departementen, hoe ze ook schuldensituaties bij burgers kunnen verergeren. Mm -hmm. en dan wil ik daar wel graag reactie over hebben ja. van de minister. Aukje Verhoesel, van uh, Raak schetst toch het beeld van vragen stellen om de minister te sarren en zodoende wel wat los te krijgen, daar gaat het niet om. Dus het dient wel een doel, maar... Ja, wat ik vond, dat die, wat die, wat die, waar hij niet op inging... en dat is eigenlijk het, het, het mondelingenvraag, en dat, dat ervaar ik zelf heel vaak... als uh, uh, ja, de camera's draaien en kijk mij in beeld. Ja. En dat doet me wel eens denken mij aan... Hij kleedt zich er ja, toch ook op, volgens mij. Ja, ja, maar je had hier in Den Haag had je een raadslid... en dat vroeg op een gegeven moment tijdens een gemeenteraad hier in Den Haag... aan een wethouder... Uh, uh, zijn, er nog, zijn er nog artikelen in de, in de Haagse Courant die toen nog stond waar ik vragen over kan stellen. <laughs> en dat vond ik in één zin ja. wel wat hier soms bij het vragen ja. je op dinsdag. Dat laten onverletten, andere vragen. En dat is inderdaad een gevecht om informatie. Het ja. is een gevecht om informatie. Want uh, eigenlijk zegt hij ook... Um, Ria, wij vragen het omdat we er altijd van uitgaan... dat ze die informatie niet willen geven. Zo lijkt het. De onwil om informatie te verstrekken. Is dat zo? Of is het echt SP... Ik denk dat het ook een kwestie is van dat de SP natuurlijk graag als oppositiepartij wil uitstralen. Dat de bewindslieden de informatie niet willen geven. Zodat ze kunnen zeggen, zie je wel, dat uh, lukt weer niet. Want inderdaad, uh, dat is ook een deel van het politieke spel. Wat hij in feite zelf ook al toegaf in uh, zijn bijdrage net. Maar het klopt ja. natuurlijk ook wel dat ze niet altijd informatie geven. Kijk hoe mevrouw Mans, staatssecretaris voor... Ik zeg nog steeds verkeer en waterstaat, sorry, infrastructuur. Iedereen miljoen. weet wat je bedoelt. <laughs> over, uh, over het spoor. En uh, uh, ja, dat was toen, zou je kunnen zeggen, achtergehouden. Zelfs tegen de zin van de toenmalige ministerin. Mm -hmm. Dus ja, er is echt wel uh, een reden om uh, ja. erachterheen te zitten. Maar dat gaat vooral over de schriftelijke vragen. En die komen ja. vaak veel minder in het. Laat het over de poppenkast van vandaag ja, even. Een ander recht is het recht om moties in te dienen. Dat gebeurde vannacht gisteravond laat ineens, Barry Matlener... of Barry moet ik zeggen, geloof ik, van de PVV... diende een motie in tegen Rutte... waarin hem werd gevraagd zo gauw mogelijk uit het torentje te vertrekken... om de persoonlijke assistent van Van Rompuy in Europa te worden. Hij zegt, het was een grapje, maar de Kamer vatte dit op... en misschien niet helemaal onterecht... als een motie van van uh, wantrouwen van jij moet dat torentje uit. We verzoeken je om het torentje te verlaten. Nou, dan moet dan de Kamer hoofdelijk over stemmen. Er was bijna niemand. Mensen uit hun bed gebeld waren niet genoeg leden. Dus vanochtend is daar weer over gestemd. Gedoe. Uh, Carola Schouten, wat vind je hiervan? Zonde van de tijd? Ja, ik vond het echt wat een aanfluiting. Ja, ik vond het echt een aanfluiting. We hebben vandaag de cijfers van het Centraal Planbureau gekregen over de economie. En uh, de PVV gaat op deze manier dan. Uh, aandacht op zich richten. Ik weet het niet wat uiteindelijk het doel is geweest. Hij noemt, het, hij noemt het zelf ludiek. Ik denk ja. dat in deze tijd dat de politiek zich maar even ver moet houden van allerlei ludieke acties en gewoon de echte problemen in het land moeten proberen aan te pakken. Ja. En ook over die hoofdelijke stemming ja. dat is ook niet verplicht bij een motie van wantrouwen. Ze vroegen daar zelf ook nog expliciet om. En wij moesten vanochtend opnieuw met z'n allen allemaal komen... Ja, omdat er gisteravond vannacht ja. niet voldoende mensen nee. waren... om vanochtend, nog een keer hoofdelijk te gaan stemmen over die motie. Maar is het dan niet veel verstandiger als je dit uh, uh, een aanfluiting vindt... dat? niet, maar ook niet de rest van de Kamer... dat als een motie van wantrouwen had moeten opvatten... maar het had moeten opvatten waar, uh, wat het was. Een flauw geintje Dag meneer Matlener... en we gaan door met de zaken waar we hier voor zijn. Ja, maar jij. Nee, de, sorry, ja, sorry, maar ja, dan ja. ben ik het gewoon... Ik ben het met Barry Matlener niet eens. Maar als je, als je op een andere manier dan, dan de hier gebruikelijke... Uh, een uh, motie van wantrouwen. Maar als je toch tegen een minister-president zegt... u moet zo snel mogelijk uit de torentje, mm -hmm. dat vind ik... dan is dat op een andere manier verwoorden. Dan kan je toch... Nee, je, je, ondergraaft, je de, Er zijn spelregels. en die Net als in het voetbalveld, die doen er toe. Want anders wordt het een puinhoop. Mm. En ze hebben, dat, je kunt dat, ze hebben misschien zelf gedacht... ludiek, ik vind het gewoon pesten. Je mag het dus niet, Ria, ben jij het eens? Ria Kat? Ik ben het je mag het, het niet anders je, op, opvatten dan... Uh, als een motie van wantrouwen. Als jij iemand wegrijven. wil aanmoedigen, zoals dat zelf uitdrukte, om het tollentje te verlaten en je uh, maar aan te melden als uh, eerste assistent van uh, Van Rompuy, ja, dat is toch niet anders op te vatten dan ja. een uh, ja. motie. Zullen we dan ja. nu wat Carola Schouten zegt, Ger, gewoon overgaan over tot de echte CTB. zaken en het over het CPB gaan hebben? Precies. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent. En dit jaar 3,3, werkelozen loopt op, Nou, we hebben het de hele dag kunnen horen, enzovoort, enzovoort. Uh, de kabinet heeft de oppositie uh, nou, uh, altijd al nodig gehad voor allerlei plannen, maar nu helemaal voor die extra bezuinigingen. En wat gebeurt er? De oppositie, de totale oppositie, men wilders, verzamelt zich vandaag in de Kamer van Pechtold. Uh, Pechtold van D66. Lia Katz, heb jij dat gevolgd? Ben jij er voor de deur gaan liggen? Ik ben er niet voor de deur gaan liggen, maar ik heb het wel gevolgd. En wat, wat is hier de bedoeling van? Uh, uh, samen onderhandelen en tot een tegenvoorstel te komen straks? Of zich niet uit elkaar laten spelen, of wat? Uh, zich niet uit elkaar laten spelen is het doel. Um, dat is natuurlijk een beetje gebeurd bij het woonakkoord. Uh, heel lang heeft de, hebben de regeringspartijen zich gericht op het CDA... als zijnde een grote partij in de Eerste Kamer... Die, in, die hen in hun eentje aan de meerderheid kan helpen. CDA heeft daar gebruik van gemaakt door heel wat eisen te stellen. En op een gegeven moment kwamen ze terecht bij onder andere de partij van mevrouw mm -hmm. Schouten. Mm -hmm. Van, hé, hey, er zijn alternatieve meerderheden mogelijk, dan gaan we daar wel heen. En ja, om dat nu, uh, om dat nu een beetje te... Ja. Nu. Nou, het, het, het suggereert alsof uh, er in die tijd rond het woonakkoord ook geen overleg is geweest met ons, bijvoorbeeld met het CDA. Wij hebben in die tijd ook gewoon contact gehad met het CDA. En uh, het CDA heeft op enig moment ook wel gezegd van ja, wij, wij komen er ook niet uit op deze manier. Uh, kijk maar uh, hoe, dat, hoe het met jullie gaat. Dus, dus Het is ook niet zo dat wij helemaal ons helemaal uit elkaar laten spelen. En dat is nu ook... Deze keer uh, vooral. Ik, ik begreep dat het nu vooral uh, procedureel uh, wat gesproken is... met de fractievoorzitters, dus niet inhoudelijk of iets dergelijks. Ik denk dat dat heel goed is. Ik bedoel, dat Dijsselbloem... wordt niet geloofd, hè? Ja, nou ja, het is wel zo... N... Ja, ik heb er niet bij gezeten, moet ik, dat is echt in alle oprechtheid, ja. ik heb heel kort eventjes Ari Slob gesproken, en die gaf aan dat het, dat, het, dat het echt vooral even procedureel was dat er gesproken oh, is. Aukje? Ja, ik denk, ook, nou, ik denk dat het procedureel was, ik, had, ik heb straks ook even gesproken met de fractievoorzitter van GroenLinks, die zei dat ook, dat het procedureel was, en dat lijkt me ook logisch, want ik denk niet dat deze regering het voor elkaar krijgt om met de voltallige oppositie, minister PVV, dan Omdat je ook een akkoord te verdeeld sluiten. Tuur ja, maar, ja. precies, maar mag ik dan toch even Tuurlijk. nog weten, Carola ja. Schouten, wat er dus daar op die Kamer bij Pechtold wordt er dan alleen maar... Uh, in, tussen die oppositiepartijen afgesproken. We hebben natuurlijk allemaal zo onze eigen mening. Maar we bellen elkaar steeds als een van ons... van plan is om met het kabinet... tot zaken te komen. Is dat het dan alleen? Ja, nogmaals, ik heb daar niet precies bij gezet, dus Ik weet niet welke wel, woorden dat je... zijn gebruikt. Maar het, het is wel... Uh, gisteren en uh, vandaag zelfs nog... Uh, heeft minister Dijsselbloem natuurlijk zo'n rondje gemaakt... door de Kamer. Die is bij al die partijen langs geweest. Daar hebben zij allemaal waarschijnlijk wel dezelfde informatie... gekregen. Dat waren allemaal... procesafspraken ook. Dus... Uh, 30 april, dat is bekend, is de datum waarop alles naar ja. Brussel moet. Um, minister Asscher die heeft nog ook een overleg met de sociale partners. Een sociaal akkoord dat voor 1 april moet. Um, ja, hoe ga je dat allemaal met elkaar in verband brengen? Dat soort zaken zijn besproken. Ik neem aan dat die fractievoorzitters ook met elkaar die dat proces ook even met elkaar doorgenomen hebben. Ja, en inhoudelijk sluit ik me aan bij Aukje. Bijna alle oppositiepartijen waren daar aanwezig, behalve Wilders en Marianne Thieme van de Partij van de Wieren. Het is wel bijna onmogelijk om dat in een uurtje te Oké, laten we dan even afstoppen van die bijeenkomst op de Kamer van Pechtel. Maar even wat er nu moet gaan gebeuren. Er moet zo'n 4 miljard omgebogen worden. Er wordt een beetje plussen en minnen. Niet nu, maar. Voor, nee, die, volgend, die, die of voor volgend jaar? Ja, nee, maar dat vind ik... Die aanname van jou is al het volgende. Daar gaat de politieke discussie al over. Er zijn dus oppositiepartijen die zeggen... Hoop. Stop. Misschien wordt op dit moment uh, te veel bezuinigd en wordt, zoals dat dan heet, de economie kapot bezuinigd. Ja, maar als je al op is... wil komen, dan zul je vervolgens. Ja, jaar maar wat daar willen doen. ze dus al niet aankomen. Dat bedoel ik. Nee, dat nee, maar, is al... nee maar, ja, maar dat is al het eerste deel van de discussie. Ja, dat weet ik wel. Maar dat... Die is heel belangrijk maar op dit bouw moment. Ik vraag de... toe, oudje van Woensdorff. Ja, Oezel, maar die namelijk... impliceert dit al. Namelijk de volgende vraag. Als je daar. Je krijgt daar dus nu al. Uh, je krijgt ruzie ja. over, over waar over te praten valt uh, met het kabinet en waar niet. Ze hebben het onderling, zijn ze het oneens, zelfs over de vraag of er bezuinigd moet worden. Betekent dat niet in de totaliteit dat de regeerakkoord helemaal opengebroken moet worden? Uh, nee, want ik geloof niet dat ze eraan uh, uh, willen tornen... wat ze tot nu toe hebben vastgelegd. Weliswaar misschien op kleine onderdelen, hè? Uh, sociaal leegstijl. Nou, dan hoor je bij beetje... de partijen wel dat ze dat willen. Ja, maar niet openbreken in de zin... we gaan, we gaan uh, uh, veel minder bezuinigen dan we afgesproken hebben... in het afgelopen regeerakkoord. De, dat geloof ik niet dat ze dat gaan doen. Weliswaar op onderdelen, zoals je bij het woonakkoord... ja, dan moeten ze naar een meerderheid zoeken ja. in de Eerste Kamer. Maar niet het openbreken in die zin, als dat onder openbreken wordt verstaan. Zoals ik het uitleg, niet. Maar Carole's misschien dat Schouten, het ja. anders uitlegt. Nou, openbreken is denk ik, uh, dat suggereert alsof alles weer uh, mm -hmm. open ligt. Maar ik denk wel dat het kabinet, en dat is uh, denk ik ook wel winst nu ziet. Ja, een aantal plannen die wij willen doorvoeren, daar redden we het gewoon niet mee. En daar is het kabinet natuurlijk twee weken geleden keihard mee geconfronteerd bij het woonakkoord. Mm -hmm. Ja, ze hadden dat eerder kunnen zien aankomen. Uh, ik heb vandaag inderdaad ook nog een debat over het sociaal leenstelsel gehad. Ja. Dat vliegt alle kanten op. Daar is, uh, er zijn allerlei tegengestelde eisen, wensen van partijen die in de Eerste Kamer het kabinet aan de meerderheid moeten helpen. Ik heb het de gordiaanse knoop genoemd uh, ja. voor uh, minister Bussemaker. Je ja, begon te zeggen dat je medelijden had met de minister. Nou ja, wel in de zin dat zij op dat, in dat overleg zou zij er chocola moeten gaan, van moeten gaan maken, hoe zij een gedragen plan krijgt. Maar als je dan hoort welke kant het op gaat, ja, lijkt me dat een, een dan bijna, is dat onmogelijk. Bijna onmogelijk, ja, als ik dat nu zo ja. heb Ria, jij zat er ook maar, bij. Ja, ik zat er ook bij. Maar als jij, uh, als jullie als de Unie willen meewerken aan zo'n tekortreductie voor 2014... dan is dat toch een ideaal moment voor jullie om dan te zeggen... nou ja, wij zien niks in het sociaal leenstelsel zoals het er nu ligt. Uh, we hebben eigenlijk meer baas bij een langste Er zijn meer partijen die dat vinden. Kunnen we daar dan niet over praten... En dat is dan toch ook een vorm van openbreken van het regeerakkoord? Dat ga je toch goed dan ook proberen, neem ik aan? Nou ja, wat, eerst moet het kabinet maar eerst eens gaan komen met de plannen. Wij hebben natuurlijk nog helemaal niks gehoord van hoe het kabinet denkt dit probleem te gaan oplossen. Dat is voor ons een eerste wensvraag uh, sowieso. Het kabinet regeert, de Kamer controleert. Um, ja, en dan moet er bezien worden of wij daar ons in kunnen vinden überhaupt of niet. Wij, ChristenUnie is een partij die zich verantwoordelijk voelt voor dus ja, wat er in het land gebeurt. We mm -hmm. moeten uh, echte goede maatregelen nemen. Maar dat betekent niet dat voor ons maar alles acceptabel is. Is het niet mm. zo, Aukje, ook dat het uh, um, eigenlijk voor de hele oppositie misschien wel makkelijk zou zijn... om zich te scharen achter het CDA? Inmiddels een echte oppositiepartij. Die zeggen gewoon keihard, er zijn maar twee dingen die we willen. We willen banen, banen, banen and we willen in elk geval geen lastenverzwaring. Zoek het maar uit, kabinet. Maar daar gaat het om. Dat zijn de twee grote lijnen. Ja, maar dat, dat, dat probeerde ik net toen in het onder met Ger... wat ik net had. Het oh, is mee volgaan, dat onder ja. We, ik, Dat ook daar niet iedereen het dus over nee, eens maar ik is. Heb het, dat, dat ja, zei... nee, nee, nee. nee. Ja, maar, het CDA. nee, maar, ja, nee maar het Ja, maar het Maar jij zegt, moet niet alle, al, dat allemaal doen. Maar ja, omdat iedereen, iedereen maar... dat wil. Iedereen wil in geval ja, banen ja, en niemand wil lastenverzwaring. 60, ja, maar deze 60 wil bijvoorbeeld dat daar wel 3% en naar beneden gaat. En een en en dit jaar al? En dit jaar al, en een andere partij niet. De een vindt dat daarvoor geïnvesteerd mag worden... en, en dus het tekort omhoog mag, en een andere partij niet. Je, kunt, ik bedoel, je kan wel roepen banen, banen, banen. Maar hoe ga je dat doen? Ja, en daar krijg je dan vervolgens weer ruzie over. Ja, Maria, ruzie dan, hè? Natuurlijk. kan het kabinet niet iets verzinnen... dat ze heel slim gebruik maken van die verdeeldheid van de oppositie? Is dat hun kracht niet? Moeten ze daar niet zoeken? Volgens mij proberen ze dat ook. Hoe Daarom zijn ze gisteren uh, langs alle partijen geweest... Uh, om uh, te praten met, uh, over de maatregelen, of tenminste de procedures... maar uiteindelijk over natuurlijk de te nemen, maatregelen. Omdat ze uh, inderdaad in de eerste instantie... bij de totstandkoming van het regeerakkoord hebben gegokt... op de bestuursverantwoordelijkheid die het CDA altijd tentoonspreidde. Maar het CDA staat op dit moment met de rug tegen de muur... staat er heel slecht voor en is echt aan, oppositie aan het, aan het bedrijven... Uh, en uh, behoorlijk uh, nee en nee en uh, nou, uh, doen we niet zomaar. Ja, dan moet je op zoek naar andere meerderheden. Dan kom je bijvoorbeeld aan D66 GroenLinks... of aan D66 gecombineerd met de ChristenUnie-SGP. D66 uh, met uh, die onafhankelijke senaatsfractie in de Eerste Kamer... plus de Partij voor de Dieren, plus de oudere partij. Er zijn ja, heel wat D66 is geen cruciaal, nu het CDA uh, op... zich een beetje... Ja, en D66 is ook wel de partij die op dit moment zegt: we hebben een open houding, kritisch, maar we willen wel luisteren. En maar dat zegt de Christen nu niet ook. Dat zegt de Christen nu ook, dus ook niet. niet tegen zeggen, elke prijs. Dat, ja. we er, dat zeggen we er zeker wel bij. En mm -hmm. voor ons is het wel echt van groot belang dat uh, er ook maatschappelijk draagvlak voor uh, de, de maatregelen worden gevonden. Sociaal akkoord is voor ons echt cruciaal. Mm. En dat is uh, uh, iets wat natuurlijk ook de kamer zich afspeelt. Dat ligt ook bij de sociale partners. Werknemers, uh, werkgevers. Uh, ja, we zien gewoon dat de werkloosheid enorm gaat oplopen weer. Dat, is, dat vond ik het echt slechte nieuws van vandaag. Mm -hmm. uh, dat zijn gewoon banen van mensen. Uh, uh, de, problemen die, die, die in hun woningen ermee komen. Dat is echt, daar moeten we gewoon ons Oprichten. Daar moet het sociaal akkoord zich ook op richten. En het is dus van groot belang dat minister Ascher zorgt dat hij daar draagvlak gaat creëren voor de hm. maatregelen. Ja, dus de bal de maatregelen, ook die maatregelen weer openbreken. Het zit er, als het gaat om de ja, WW bijvoorbeeld. Is, bijvoorbeeld, bedoel, daarin het, we weten natuurlijk uh, niet precies wat er allemaal afspeelt... daarachter uh, die deur van het uh, sociaal overleg. Maar we kunnen ongeveer wel inschatten hoe de vakbeweging bijvoorbeeld over een aantal maatregelen denkt. Uh, dan moet het kabinet ook openstaan voor die suggesties van de uh, sociale partners. Ja. Daarmee creëer je draagvlak en hopelijk ook rust. En dat is nu erg belangrijk. Maar ja. dan even over draagvlak bij de sociale partners. Dan heb je al het probleem dat... de de vakbonden, uh, uh, en ik denk inmiddels echt terecht zeggen... dit is niet meer het moment om de ontslagregeling uh, te versoepelen. Want je, je zult ja. maar uh, in die leeftijdscategorie zeggen... zitten dat je geen baan meer weet te vinden... Uh, werkgevers hebben hun argumenten om te zeggen... ja, maar dat is voor de doorstroming en juist in deze tijd voor ons wel belangrijk... dat we, dat we kunnen vernieuwen. Ik zou niet graag in je schoenen staan... Om, om, want eigenlijk is dat probleem nog nijpender geworden. Dat kan je veel beter, kun je veel beter doen, de ontslagregeling versoepelen als het heel goed gaat, want dan vindt iemand die ontslagen is wel een nieuwe baan. Ik, ja. ja. heel erg Ik begrijp uit de wandelgangen ja, dat de werkgevers inmiddels wel bereid zijn... om die ontslagregeling even te parkeren tot na de crisis en uh, in de hoop dat de vakbeweging toehad met een sociaal akkoord, ja, dat, scheelt dat, een even, hoop, uh, ja, dat scheelt een hoop inderdaad. Ja. Nu zijn er een paar belangrijke debatten vandaag uh, geweest... en nog gaande, of komen nog, uh, over het leenstelsel voor uh, studerenden... Uh, het debat over uh, uh, Blok, minister van Huisvesting die uh, problemen heeft... omdat hij een rapport niet naar de Kamer gestuurd heeft... waar de SP helemaal pist over is. Uh, en een ander belangrijk debat, en dat ging over... wat was dat ook alweer, Tess? Uh, over de Vira, die mislukte trein. Merken jullie tijdens die debatten dat door de situatie waar het kabinet in zit... die zitten gewoon helemaal knijp... Dat ze soepeler zijn ten opzichte van de oppositie. en toeschietelijker om hun ideeën te, uh, uh, ja, te, onder, te omarmen dan als ze dat anders geweest zouden zijn. Aukje. Bij de vier moet. Ja, het zijn toch weer verschillende onderwerpen als het gaat ja. over het, het woonakkoord. Natuurlijk wel. Want ja, daar hebben ze de Eerste Kamer voor nodig. Ja. Bij de Vira heb ik veel meer de, de indruk dat ze denken: dit kunnen we er niet bij hebben. En in mm. die zin. Niet alleen voor de Kamer trouwens, hè, ja. maar voor al die reizigers... die hier of ergens op het station staan en ineens niet meer naar Brussel komen. Het zijn van ja. die losse schoenveters, zeg ik altijd. Maar daar heb je niet op gerekend toen je nee. staatssecretaris voor werd. Het, hè, voor het en... leenstelsel dan, dat ja. is wel misschien... dat is ja. dan het meest uh, pregnant ja. voorbeeld, uh, Carole Schouten. Je zei al, Gordiaanse Knoop, het arme mens, wat moet ze ermee? Maar merk je iets in haar houding? Dat er een, bijna een soort vraag is van kom met dingen die ik kan omarmen... zodat we samen... In, vandaag in het debat heeft ze ook expliciet gezegd... Uh, geef aan uh, waar jullie wensen liggen... en ik kijk wat ik, uh, of ik daaraan tegemoet kan komen. Ze zegt er ook telkens wel bij... dat heeft wel consequenties... bijvoorbeeld weer ja. voor de investering in het hoger onderwijs. Alles kan, uh, maar het kost geld. Het kost geld. En, en dan zie je dus inderdaad dat andere partijen... die bijvoorbeeld D66... die dat wel eventueel zouden willen omarmen... dan weer heel erg gaan stijgen Ze Zeggen, ja, dat willen wij maar niet. Ja. Uh, dus uh, het kabinet wil ja. dan wel... Uh, Alleen dan is er nog de vraag, hoe ga je het allemaal aan elkaar vastknopen? Ja. Ik, ik zie wel dat er nu, eh, en dat is wat ik al zei sinds een paar weken... wel meer besef is, we moeten echt breder in de Kamer kijken hoe we onze plannen gedragen krijgen. Ja. En dat is, uh, nou ja, daarvoor vond ik dat dat toch wel een beetje naïef was van het kabinet... dat ze dat niet hebben gedaan. Ja. Ria Kats, wat als dit allemaal mislukt? Als er helemaal geen zaken gedaan kunnen worden... als het elke keer met verschillende meerderheden verkeerd gaat, zeg maar. He? Je kan met meerderheden goed gaan, het kan ook verkeerd gaan. Ja. Ze kunnen helemaal geen zaken doen. Is, het, is Rutte 2 dan uitgewaterd? <lacht> Ja, op een gegeven moment wel. Het ideaal van dit kabinet is natuurlijk om... Uh, hè, dat hebben ze vanaf het begin af aan gezegd... bruggen te bouwen naar de samenleving... via de sociale partners, ja. naar andere oppositiepartijen. We, dit is mijn toevallige meerderheid, zeggen ze steeds. We, we ja. moeten maatregelen nemen... die ook voor volgende meerderheden acceptabel zijn. Ja. Dus ja, als, als dat grote ideaal uh, mislukt... dan uh, lijkt het me uitgeregeerd. Maar ja. uh, oh, ik ja. zie wel dat ze heel erg hun best doen, hoor. Ja. Uh, zeker sinds het woonakkoord, sinds dat natuurlijk ja. een beetje mislukt. is. Maar het kan is. mislukken, het zit in de kaart. Het zit onder andere in de kaarten. Rutte naar de koningin? Naar de koning dan inmiddels? Dat hoop ik je, voor de koningin. Dat je het niet bedoelt dat als ze op, op grote dossiers, zoals dat dan zo wij mooi gaan heet, helemaal, Wij gaan niks gaan lukken. Persoonlijk hoop ik dan dat ze niet vasthouden aan hun idee van... Uh, we gaan de rit uitzitten. Nee, dat, ik, ik denk dat ze dat gezien de crisis... en enige, maar misschien is de hoop de wensen van de gedachte. Ik bedoel ja. ik niet dat ik vind dat ze moeten vallen. Mm -hmm. Maar als er vier jaar lang een kabinet zit wat niet regeert... Nee. Zit, dat kan natuurlijk ook nee. niet, zeker Ka niet in deze Schouten, tijd. Carol Schouten tot slot kort... Ja, ik denk dat we vooral nu de nadruk... en dat voelen we echt met z'n allen, die verantwoordelijkheid wel... om nu de goede maatregelen voor de crisis te treffen. En uh, ja, het kabinet moet dan wel zorgen... dat ze daar uh, meerderheden voor krijgen voor de plannen. En dat betekent heel goed luisteren en ook... Uh, Echt proberen op je eigen ideeën los te laten. Als, ja, maar als het mislukt. Ja, als het mislukt, dan zijn ze uitgeregeerd. En dan heeft het niet zoveel zin om inderdaad vier jaar op je handen te gaan zitten. En dat zou ook heel slecht zijn voor het land. Uh, maar onze eerste prioriteit moet zijn om de crisis aan te pakken. Carole Schouten hoort u als laatste van de ChristenUnie. Hartelijk bedankt via ja, Kat, Financiële Dagblad en Aukje Van Boesel van de Groene Amsterdammer. Tim Overdiek in Hilversum voor het Radio 1-journaal. Goedemiddag. Jij goede... pakt dit op, denk ik. Ja, wat dacht je? De groeten daar aan iedereen in ik doe de groeten. Dus het is genoeg nieuws voor ons de komende twee uur om. Uh naar het Binnenhof terug te keren. De rode draad in onze uitzending is natuurlijk... we gaan de pauze uitzwaaien. Oh ja. um, hij is straks gevlogen, letterlijk. Maar dan ook als gewone sterveling die met pensioen gaat. Er valt nog genoeg over te vertellen. Belangrijkste, denk ik, van deze nieuwsuitzending is dat we erbij zijn. Op het Sint-Pietersplein, waar hij opstijgt. En in Castel Gandolfo, waar hij landt. Allemaal keurig volgens schema in dit Radio 1 nieuws We beginnen naar de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Mark Visser. Radio 1. Het kabinet wil volgend jaar zo'n 4,5 miljard euro extra bezuinigen. Daartegenover staan zo'n 800 miljoen aan extra uitgaven. De maatregelen die leiden tot die bedragen zijn in grote lijnen bekend. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving daarover in de Telegraaf. CPB voorziet volgend jaar een begrotingstekort van 3,4 procent... en daarom praat het kabinet morgen over nieuwe maatregelen. Een man die doelwit was van een liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt is opgepakt in Rotterdam. Er wordt verdacht van vuurwapenbezit en het gebruik van valse identiteitspapieren. De man overleefde de aanslag, twee andere inzittenden kwamen om. En een van de vermoedelijke schutters werd vorige maand gearresteerd. De rechtbank in Zwolle heeft een agent veroordeeld voor tweevoudige poging tot doodslag. De agent schoot in Deventer een inbreker in het gezicht en een ander in zijn been. De agent zei dat hij zich bedreigd voelde, maar volgens de rechtbank had de agent niet mogen schieten. De man kreeg een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. In het Openbaar Ministerie in Napels begint een nieuw onderzoek naar oud-premier Berlusconi. Hij zou een senator voor 3 miljoen euro hebben gekocht. Dat melden Italiaanse media. Het OM in Napels wil dat Berlusconi zich op 5 maart meldt voor verhoor. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMDB Verkeersinformatie. De avondspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat in totaal 45 kilometer file. De meeste vertraging zit rondom Rotterdam. Een paar files vallen op. Op de A7 Herenveen richting Groningen bij de Afrit Friese Paden 2 kilometer. Een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen knopend Hoevenlaken en Amersfo Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. De linker is dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en knopend Ewijk 7 kilometer.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 Goedemiddag. Onze ogen zijn gericht op de lucht boven het Vaticaan. Paus Benedictus zal er over een klein half uur opstijgen. Niet richting zijn hemelse vader, maar naar het pauselijk buitenverblijf. Nog ruim drie uur en dan is hij paus af. Economische ramingen, we kennen de percentages voor dit jaar, voor volgend jaar. Genoeg voer voor politici om alvast een voorschot te nemen op komende bezuinigingen. Hoe anticipeert het bedrijfsleven op het hoopvolle nieuws? Want dat is er ook. De economie gaat in 2014 weer groeien, is de verwachting. En hebt u nog een mooi stukje huid over voor een fijne tatoeage? We hebben nog twee maanden om te besluiten of Willem-Alexander, Maxima... of misschien wel Beatrix met rood-wit-blauwe inkt op u kan worden vereeuwigd. Straks de lentecollectie Oranje Tatoeages. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen in Rome op het Sint-Pietersplein nog even... en de wieken van de pauselijke helikopter zullen zich draaien. want om vijf uur precies stijgt paus Benedictus op... richting zijn zomerverblijf Kastel, Gandolfo, Rob Sauber. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n zo helikopter die dan de lucht in gaat. Ja, het, is, het zal bijna een filmscène zijn die we hier te zien krijgen. Ik zit op dit moment op het Sint-Pietersplein. En hier staan ja, toch, toch al een paar duizend gelovigen op hetzelfde te wachten. Hier voor ons de basiliek waar de zon langzaam achter eh, wegzakt. De apostelen op het dak. En daarachter zal straks over een, iets minder dan een half uur die helikopter de lucht ingaan. Met daarin de paus, wat jij zegt, onderweg naar het Castel Gandolfo toe. Ja, het zal een heel... Uniek verschijnsel zijn wat uh, vertoning zijn die we nog nooit eerder hebben gezien. Dat op deze manier de paus het ambt neerlegt. Ja, en zijn er veel mensen daar op het plein? En in welke sfeer gebeurt dat? Nou, het is op dit moment, ik moet je zeggen, nog heel erg rustig. Hè? Duizend mensen, misschien 2000 mensen op het plein hier vormen. Er wordt niet gesproken, er wordt niet gezongen. Niet als gisteravond, hè, toen hier nog allerlei nachtwakers waren... onder het raam uh, van de slaapvertrekken van de paus. Nee, men is heel stil, men is aan het kijken hier naar grote monitoren... waarop we ook die pauselijke helikopter zien staan op dat landingsplatform... waar hij uh, ja, over een half uur de lucht in zou gaan. Het is nu nog heel erg rustig hier. Kijken hoe, of het hier de komende uh, kwartier, twintig minuten nog verder vol gaat lopen. We gaan straks veelvuldig bij je terugkeren, Rob daar op het plein. Bas Mesters hier in de studio, oud-correspondent natuurlijk van de NOS in Rome. Bas, als je dit vertrek gaat, gaat bekijken en vergelijken met de dood van paus Johannes Paulus II. Wanneer was dat? 2005? Um, jij was daar toen bij. Is er, is er een overeenkomst tussen dit vertrek en het overlijden van de paus toen? Nou, ik zie vooral grote verschillen. Je moet je voorstellen, het gaat nu... Ja, hij leeft natuurlijk, maar... Om duizenden mensen gaat het. Nou, toen ging het om uh, miljoenen mensen die samenkwamen. Er waren presidenten, hoogwaardigheidsbekleders... ministers van buitenlandse zaken... die uh, afscheid kwamen nemen van uh, Johannes Paulus. Er was meer gedragen ver verdriet was dus een hele andere sfeer. Ja, als je kijkt naar het nieuws wat dan al die niet nog vanuit het Vaticaan tot ons komt... Uh, zie jij nog dingen gebeuren van denk je van... hé, hey, dat is wel interessant als je kijkt naar het vertrek van vandaag. Ja, als je het hebt over hoogwaardigheidsbekleders... Dat is een beetje schaaltjes misschien, maar de burgemeester van Rome... die staat straks om vijf uur op de Capotileinse heuvel... om de paus uit te zwaaien met zijn wethouders als deze overvliegt. En voor de rest is het misschien wel grappig twitternieuws. Kardinalen geven via hun Twitter-accounts aan dat ze dadelijk stoppen met... Twitteren in verband met het conclave. En de woordvoerder van de paus heeft aangekondigd dat de paus om vijf uur, als hij opstijgt, nog een laatste tweet zal lanceren. Is zeer nou, die helikopter die gaat dus naar Castel Gandolfo, het zomerverblijf waar hij in ieder geval de komende maanden zal verblijven. Het is een klein stadje en dat is compleet overrompeld door de massale aandacht. Met het verslaggever Matthijs van de Wiel. Ja, Dit is de boze politieman. En dit is de boze meneer van de Italiaanse TV die met zijn grote auto het piepkleine stadje in wil. En dat mag niet. Paniekerige toestanden. Castel Gandolfo wordt overspoeld met satellietwagens, veel pers en heel veel mensen die de paus vanavond nog even willen zien. De meneer van het winkeltje met streekproducten op het plein. Weet ook niet wat hij meemaakt. Che... Er is weinig ruimte op het plein. Ja, dit is het nou eenmaal. Unieke gebeurtenis. We zijn erg blij dat hij hier komt. Straks voelen we zijn geestelijke aanwezigheid. Laat hij zich ook wel eens zien buiten de poorten van, de, van dat paleis. Alleen op 15 augustus komt hij te voet naar buiten... om de mis te leiden in de kerk hier op het plein. En op zondag verschijnt hij in het raam voor de zegen. En dan sta je een stuk dichterbij dan op het Sint-Pietersplein in Rome. Maar hij koopt nooit een flesje wijn bij je kopen. Hij denkt niet dat het een grote drinker is. Het pleintje voor de poort van het pauselijk paleis loopt snel vol. Vooraan staan een meneer en een mevrouw met een groot bord. Grazie Benedetto. Hij was geweldig voor de kerk. Iedere paus kan ons iets leren. En wat, en wat heeft deze paus aan u geleerd? Mensen denken vaak dat hij ver van de bevolking staat, maar hij is juist heel verlegen en nederig. Hij heeft ons geloof en nederigheid geleerd. Dat zijn twee hele belangrijke deugden. Voor mij is het nu al een heilige. Je moet erin geloven. En als je niet in gelooft, kun je beter hier niet komen. Tot zover ons rondje langs de pauselijke velden. Gaan we straks terug als die helikopter opstijgt. Dan het onderzoeksrapport naar de vliegramp bij de Libische hoofdstad Tripoli in 2010. Het ongeluk is veroorzaakt door grote fouten van de piloten tijdens de landing. Maar ook het vliegtuig zelf, een Airbus, was niet helemaal in orde. Er kwamen 103 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Alleen een Nederlandse jongen van 9 jaar overleefde die crash. Een lijvig rapport, Lex Runnekamp... Ja, zeker. Je hebt het gelezen. Um, een Fouten bij de piloten. Wat waren hun grote fouten die ze gemaakt hebben? Ja, daar is natuurlijk al heel veel over bekendgemaakt. Maar als je het rapport leest in detail over welke beslissingen piloten nemen... op het moment dat er dingen fout gaan... dan zie je in dit geval dat ze eigenlijk alle regels die we ooit bedacht hebben... voor hoe bestuur ik een vliegtuig zo ongeveer overtreden hebben... Uh, dus ze houden zich niet aan de procedures die je vanaf de eerste dag op de, op de vliegschool uh, krijgt... tot de meest geavanceerde systemen die bestaan om, om, om fouten toch nog te corrigeren. Om toch nog goed te landen. De, of ze luisterden er niet naar. Of, of, ze hadden ook geen enkele communicatie onderling. De piloot en de co-piloot. Die twee mannen samen. Dus dat is, nou ja, het is veel erger, denk ik, dan Mentos zich tot nu toe voorstelde. En technisch... Het gaat hier met name bijvoorbeeld om een knopje op, de, op, op het stuur van de, van de kapitein. De man die verantwoordelijk is voor, voor het vliegtuig en de vlucht. Die moet op een knopje kunnen drukken zodat hij het vliegtuig overneemt. Wie ook verder aan de knoppen van de co piloot zit, zit te spelen. Hij moet het kunnen overnemen en dat knopje bleek kapot. Want het was een combinatie van menselijke fouten, technische gebreken. Maar het blijft toch onvoorstelbaar omdat toch elk vliegtuig andere 2010 in die tijd. Toch ook zoveel apparaten aan boord heeft dat je er eigenlijk letterlijk blind mee zou kunnen vliegen. Hoe hoe kan het dan toch fout gaan? Als je niet luistert naar, naar de signalen die je krijgt... letterlijk, de visuele, de lampjes die knipperen, de boodschappen die komen... maar ook een vliegtuig in de cockpit praat. Hè, het systeem praat tegen de piloten. Eh, van, eh, dat ze te laag zitten, en dat zijn indringende boodschappen. Eh, op die bandrecorder zeg maar, die gevonden is, de, in de zwarte doos... de cockpit voice recorder, hoor je voortdurend dat het vliegtuig... dat soort signalen afgeeft aan de bemanning... maar dat ze er niet op reageren. Nou, dat is al één formule tot, uh, tot in het, naar het noodlot, zal ik maar zeggen. Dat ze niet samenwerkten is ook zo'n systeem. Je kunt een systeem bouwen, maar als je niet handelt... naar wat dat systeem je vertelt, ja, dan gaat het mis. Dus het vliegtuig zelf was verder niet verschrikkelijk. Er zijn geen andere grote fouten dan die ik net noemde gevonden. Maar ja, het is mannen, ze zijn slecht getraind. zegt het, de Libische onderzoekscommissie zelf. Ze waren slecht getraind, niet voorbereid. Ze hadden dezelfde problemen een week daarvoor ook al een keer gehad. Maar die waren niet goed gerapporteerd, die waren niet goed opgevangen... er was niet op gereageerd. Dus het is ja, totaal fout. Wat, wat betekent dit voor, voor de Nederlandse slachtoffers... en met name natuurlijk hun nabestaanden? Uh, zo lang heeft het geduurd natuurlijk vanwege de burgeroorlog daar. Maar wat betekent deze nu gegevens voor hen? Nou, We zijn al een beetje aan het gegaan, gegaan vandaag... en we bezoeken ze ook, die mensen... Uh, in, in, voor hun is het wel, toch gewoon afrekenen met het verleden. Dit is wel een kleine zure, zure toevoeging aan het verhaal. Je hoopt natuurlijk altijd dat, dat niemand ergens uh, iets aan had kunnen doen. Uh, maar zij zullen moeten gaan leren leven met het feit... dat, dat ze hun nabestaanden missen omdat deze luchtvaartmaatschappij, de Libische Al-Afrikia uh, en de piloten... gewoon ontzettend gefaald hebben. dat is natuurlijk buitengewoon zuur. Hopen we later deze uitzending nog op terug te komen... met iemand namens de nabestaande Lex kan voor dit verslag van het onderzoeksrapport eindelijk verschenen. Dankjewel. Zometeen de minister van Economische Zaken... die wacht natuurlijk met heel bijzondere belangstelling... op de CPB-cijfers over de economie vandaag de ANWB vanmiddag, Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Een paar dingen uh, zijn er bijgekomen sinds een uh, ja, kwartier geleden. Een kapotte auto op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat nu 3 kilometer. De rechter reishok is dicht. We hadden al de aanrijding op de A28, Amersfoort richting Zonne. Bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer, daar is de linker dicht. En nieuw is de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knopend Rijnsweert 2 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden, er is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Moverdiek, een meevallende tegenvaller. Zo wordt het begrotingstekort genoemd: 3,3% dit jaar, 3,4% volgend jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau. Er was meer verwacht, maar echt meevallen, doet het ook weer niet, zegt minister Kamp van Economische Zaken. Ja, ik wil dat niet zeggen hoor. Als wij uh, zulke tekorten hebben... nadat we al een aantal jaren uh, een flinke tekort hebben gehad op de overheidsbegroting... Ja, dan zitten we echt met een groot probleem. En dat probleem dat hadden we gedacht dat dat uh, tussen de 2,6 en 3 procent zou liggen. Nu zit het uh, in lijn met wat er al eerder door anderen is voorspeld. Ook volgens de CPB daarboven. En uh, ja, of het nou 3,3 of 3,4 of 3,5 is... ik vind het in alle gevallen ernstig. Het is allemaal fout. Is het rampzalig? Nee, want we zijn natuurlijk wel bezig om uh, de goede kant op te gaan. We zijn... Uh, bezig om en de overheidsfinanciën op orde te brengen en hebben daar zeer ingrijpende maatregelen voor genomen. Maar we zijn ook bezig om economische hervormingen door te voeren. En ik denk dat dat de beste lijn is. En zorgen dat je je overheidsfinanciën op orde hebt en zorgen dat je de benodigde hervormingen doorvoert. Is 2013 nu een verloren jaar? Want de Partij van de Arbeid zegt al van nou ja, laat maar waaien. Nee, want ook in het jaar 2013 worden er forse ombuigingen gerealiseerd. Ook in het jaar 2013 brengen we helderheid voor wat betreft de aftrekbaarheid van de hypotheekrente op de koopwoningenmarkt. De huurwoningmarkt, daar, daar zijn we volop mee bezig en daar is de lijn ook duidelijk. We zijn intensiever dan ooit bezig om de zorgkosten in de hand te krijgen en die enorme stijging die er voortdurend in zit te beperken. En ook op de arbeidsmarkt, daar hebben we afspraken over gemaakt in het regeerakkoord. Over ontslag en WW. En daar zijn we nu met de uitwerking mee bezig. Dus het jaar 2013 is een jaar dat uh, zeer goed benut wordt. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een uh, plan. Een soort reddingsplan voor de economie. Is dat er morgen al? Ja, we zullen afwachten wat er precies morgen in de ministerraad komt. En dan zullen we daar in de ministerraad met elkaar over spreken. En vervolgens zal de minister-president daar nadere toelichting op geven. Ja, Wanneer gaan mensen weer geld uitgeven? Want ze denken toch uh, het eind is nog steeds niet in zicht. Ik, ik uh, denk dat mensen uh, verdurend geld uitgeven, maar mensen zijn uh, terughoudend met geld uitgeven. Bijvoorbeeld als je een huis hebt uh, en dat huis wordt minder waard, dat je dan de neiging hebt om daarvoor uh, te gaan sparen. is heel begrijpelijk. Ik ga ook niet zeggen dat dat uh, verkeerd is. Hard werken, goede dingen doen, concurreren op de wereldmarkt, geld verdienen en dan kun je ook verantwoord geld uitgeven. Is er licht aan het eind van de tunnel? Ja, absoluut. Dat is te zeker. Er zijn weinig landen die zo'n goede uitgangspositie hebben als Nederland. Dus uh, ja, ik denk dat we ons daar met elkaar aan vast kunnen houden. Wij kunnen er gezamenlijk weer uitkomen. En uh, dat gaan we ook doen. En na vijven hoort u meer over het CPB en de bezuinigingen... die het gevolg zijn van de begrotingstekorten in de komende jaren. En we zijn bij een kledingbedrijf waar de collecties voor 2014 worden gemaakt. Andere kant van de Wereld, Down Under, Man at Work.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 wie komt hier zingend en dansend de studio binnenlopen? Marco Verhoef. Hallo Tim. Can you, did you hear the thunder? Ja, uh, Geen ja daar, hè? Uh, rennen en, uh, en uh, schuilen. Ja, ja. Uh, uh, wij maar blij zijn hier in Hilversum. Uh, kijken naar buiten eerder vanmiddag met behoorlijk wat zon. Totdat we met z'n tweeën eens even op je weerkaart keken. En wat zagen we daar? Ja, we hadden het satellietfoto voorstaan. En we zagen dat wij uh, heel veel mazzel hadden. En dat druk ik me netjes uit. Want het was een heel klein gaasje in een ja. gigantisch wolkendek boven Europa. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ten zuiden van ons. En Zuid-Nederland heeft daar last van. En ten noorden van ons. En daar heeft Noord-Nederland dan weer last van. Uh, ook bewolking. De wind uh, komt uit de noordelijke richting. En dat betekent dat die wolken vanaf de Noordzee onze kant op komen. En die wolken zijn zelfs zo dik dat er vanavond, vannacht vooral uh, ook af en toe een klein beetje motregen uit kan vallen. Nou goed, het zijn allemaal uh, druppeltjes op een gloeiende plaat. Dat stelt niet veel voor qua hoeveelheid. Maar toch vannacht dus een klein beetje neerslag. Op een gloeiende plaat, dat uh, dan denk ik niet echt in de maand februari. Dus daar Tenminste, de laatste dag van de maand, een korte maand. Daar kunnen we misschien ook wel heel kort over zijn, want het was koud, te koud. Ja, het was te koud inderdaad en uh, die druppel viel op een bevroren plaat. Gladheid hebben we veel gehad. Uh, overigens was het wat aan de droge kant de maand ook uh, uh, en sombertjes. En wat er dan aan neerslag viel, dat viel hoofdzakelijk in de vorm van sneeuw, winterse neerslag. En uh, voor de meeschrijvers onder ons, de maand was 1,7 graden te koud. Oké, okay. 1,7 graden te koud. Ja. Uh, morgen nieuwe maand, nieuwe kansen. Lente, komt u maar. Ja, die komt voorzichtig op gang, zo lijkt het. Het gaat niet heel erg snel. We beginnen morgen met, met die bewolking en een klein beetje motregen. In de loop van de dag van het noorden uit wat vaker de zon. En dan in het weekende ook een mengelmoesje van wat zonnige momenten en wat wolkenvelden. Maar het is dan gewoon droog. Uh, voorzichtig gaat de temperatuur misschien iets omhoog, maar het gaat nog niet zo snel. Dat gaat wel na het weekende gebeuren. Want vanaf maandag gaat de zon echt alle ruimte krijgen. Gaat de wind draaien naar het zuidoosten. En komt er zachtere lucht onze kant op. betekent dat we makkelijker in de buurt en zelfs boven de 10 graden gaan komen. Nou ja, en de er zijn zelfs een paar hele kleine signalen... dat we in de loop van volgende week in de buurt van de 15 graden gaan komen. Ja, dan heb je het meteen over lente, maar ik zeg er meteen bij... de onzekerheid is wel groot, want waar er modellen zijn die naar 15 graden gaan... zijn er ook modellen die met 2 graden op de proppen komen je dankjewel. Het is acht voor vijf. We kijken met een half oog natuurlijk naar het Vaticaan en straks naar de lucht. Maar eerst kijken we naar beneden, naar ondergronds. Want iedereen die langs Maastricht naar België rijdt, die weet het. Bij Maastricht moet je op de rem om met 70 kilometer per uur door de stad heen te rijden. Daar komt eind 2016 een einde aan. Dan rijdt het verkeer een tunnel in. En niet zomaar een tunnel, een laagstunnel. Die tunnel is nu voor een kwart klaar. En om die reden mocht de pers vandaag een kijkje nemen, ook onze verslaggever Karen Alberts. Met een houten trappertje dalen we af de tunnelschachten in. En nu hebben het allemaal zo goed proberen te organiseren. De pers persweg met busjes naar de bouwplaats vervoerd. En dan was de bedoeling dat we netjes op die loopplank zouden blijven. En wat doen dan een stel fotografen? Die klimmen over de reling heen en gaan dan op de stenen hopen staan... om nog mooiere plaatjes te kunnen schieten van die beide tunnelbuizen. Ja, ik ga daar nu een einde aan maken, ja. Ja, aan die uh, gevaarlijke... Uh... Gevaarlijke dingen wat die voeten uh, ja, allemaal Het uiten. kan gaan schuiven, die stapel stenen waar ze op staan. Ja, ja dat is niet de bedoeling. Ik zal, je gaat ze er nu even van afhalen. halen. Paul, naast de bouwput zijn van die appartementen die nu vol zicht hebben op de bouwwerkzaamheden bij de dubbellaagstunnel. tunnel wat grote. En ja, de mensen die daar nu wonen hebben aardig wat verkeershinder. Ja, dat klopt. En tunnel bouwen, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Uh, natuurlijk heeft hier altijd al de A2 gelegen, dus die verkeershinder die was er altijd. Ze zijn wel wat gewend. Ze zijn wel wat gewend, maar dat is natuurlijk precies waarom we dit project gaan doen. Het verkeer moet onder de grond, zodat je boven weer een leefbare uh, omstandigheid uh, krijgt. En wat zien die mensen eind 2016 als dit allemaal klaar is, als ze naar buiten kijken? Als ze naar buiten kijken, dan zien ze een mooi uh, pad, een fietspad, uh, een lokale weg... En ze zien heel veel groen en bomen. En dat is uh, samengevat in de zogenaamde groene loper. Zo heet ons plan. En die slingert eigenlijk bovenop de tunnel van zuid naar noord. En die verbindt meteen ook de zogenaamde landgoederenzone. Dat is in het noordelijk deel van, het, uh, van Maastricht eigenlijk. En daarmee zit je dus in nootuim eigenlijk um, ja, in het buitengebied. Van stad naar, de, naar het land. Dan kijk even achter u. En daar zien we hem, die dubbellaagse tunnel. Uh, ja, het zijn echt twee etages. Hoe... Wordt dat straks benut? Wie rijdt er waar? Het lokale verkeer dat rijdt in de bovenste tunnelbuis. Dus dat is echt het verkeer wat hier in Maastricht moet zijn. Uh, de onderste tunnelbuis is vooral voor, verkeer, uh, voor transitverkeer is dat, van en naar Luik. Dus al die mensen die op weg zijn naar Luik, naar België, naar Frankrijk... en die nu die Groene Golf gewend zijn... die hebben straks een mooie tunnel waar ze in één keer onder Maastricht doorgaan. Ja, die nemen de onderste tunnelbuis en die rijden in één keer onder Maastricht door. En rijden zo naar het zuiden. Hoe ingewikkeld is deze bouw? Heeft het heel veel uitdagingen voor de mensen die hem maken? Ja, ieder project heeft zo zijn uitdaging. De uitdaging hier zit hem in het uh, ja, uh, stedelijk gebied waar we aan het werk zijn. Dus je hebt inderdaad met die omgeving te maken. Dat maakt het uitdagend. Qua grond, qua, qua bouw zelf, dus puur de techniek is het in die zin uitdagend dat we hier in uh, grondslag zitten die we in Nederland niet zo kennen. Dus hier zit een heel groot grindpakket. Daar zit uh, mergel onderin in die mergel zit de vuursteen. Dat is keihard, dus dat moet je heel goed uh, ontgraven. Grote uh, ja, rivierkeien zitten er ook in, dus die komen we allemaal tegen. Nou, dat is vooral uh, de uitdaging. Uh, qua betonwerk is het niet zo heel erg spannend. Dat is gewoon eigenlijk de techniek zoals we die al jaren toepassen. Een nieuwe tunnel, een dubbellaagse tunnel in 2016 in Maastricht. We gaan naar het nieuws van nieuw en dat voltrekt zich op Sint-Pietersplein. Rob Zouwberg. Ja, wat er nu gebeurt. De paus komt hier naar buiten toe. Aan de achterkant van de basiliek. Hij begroet hier nu de kardinalen. Ze vallen door de knieën, ze kussen hem de hand. En iets achter, achter geparkeerd staat een hele grote zwarte auto. En met die auto zal de paus zo meteen... Mensen applaudisseren hier inmiddels ook op het Pietersplein waar ik voor sta. Het zijn inmiddels duizenden mensen hier. Wat ik vertel, de paus gaat nu onderweg naar een zwart. en zal daarmee vervoerd worden naar het helikopterplatform. En ja, daar op klokslag 5 uur zal hij de lucht ingaan met een grote witte helikopter waarop de letters Repubblica Italiana... En dan zullen we hem hier ook tevoor zijn, tevoorschijn zien komen. Achter de Sint-Pieter, achter de enorme koepel... waar de zon inmiddels ook is ondergegaan. Ik ben benieuwd of dat inderdaad om uh, vijf uur gaat gebeuren, Rob. Want het gaat natuurlijk om een man die zijn tijd ook neemt met de mensen die nog afscheid van hem nemen. Zoals hij de hele dag afscheid heeft genomen... en zijn zegelring heeft laten kussen. Ja, maar je moet er ook één ding bij bedenken, is, uh, Tim. Dit is een heel strak georganiseerd afscheid heel strak georganiseerd door het Vaticaan... die niks aan het toeval overlaat. Alles, en dat zie je hier ook aan, alles wordt gefilmd. De paus die naar buiten komt, de paus die door de gangen loopt... de paus die de kardinale kust en nu vertrekt de auto ook. Verwachting is dat klokslag vijf uur als alles inderdaad gaat volgens het boekje... alle klokken van Rome ook gaan luiden. Opnieuw strak georganiseerd en precies samenvallend... met dat moment waarop die helikopter de lucht in gaat. En om je eh, nog een indruk te geven hoe strak dat is georganiseerd. Een tweede helikopter hangt hier inmiddels ook in de lucht... om dan de pauselijke helikopter te kunnen volgen. En in een karavaan gaat het naar die vertreksplek... waar de helikopter staat te wachten. We zijn er natuurlijk bij. Zodra het precies vijf uur is met de bulletin... dan schakelen we opnieuw met erop Zoutberg op het Sint-Pietersplein. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Vanavond in BNN Today. Vier hoorspelen over wat er kan gebeuren. zodra de paus in zijn helikopter zit. Binnen. Pa! Dag jongen, ga zitten. Als ik mijn enige zoon naar de aarde stuur. om een oogje in het zeil te houden. verwacht ik niet dat hij na acht jaar met hangende pootjes terugkomt. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.